Jurist Stubenitski met het NOS-journaal. Bij rellen in Barcelona zijn gisteravond tientallen mensen gewond geraakt. Meer dan een half miljoen mensen demonstreren tegen de celstraffen voor Catalaanse politici. Op sommige plaatsen liep dat uit op rellen, waarbij agenten werden bekogeld met stenen en flessen. Vijftien betogers zijn aangehouden. Ook in Chili waren gisteren rellen. In de hoofdstad Santiago is de noodtoestand uitgeroepen. Jongeren zijn boos over duurdere metrokaartjes en staken uit protest metrostations in brand. Het metroverkeer in de Miljoenenstad ligt zeker tot maandag stil. Het Britse Lagerhuis stemt vanmiddag over de Brexit-deal... van premier Johnson met de Europese Unie. Als het parlement voor de deal stemt... dan kan het Verenigd Koninkrijk op 31 oktober vertrekken uit de EU. Als de deal wordt weggestemd, zijn er meerdere scenario's mogelijk... waaronder een no-deal Brexit of nieuwe verkiezingen. De Noord-Ierse gedoogpartner van Johnson, de DUP... heeft al gezegd tegen te stemmen. De pers in Groot-Brittannië heeft het vandaag over Super Saturday. Een Amerikaanse jury heeft een broer van de president van Honduras... schuldig bevonden aan onder meer drugsmokkel. Hij is medeverantwoordelijk voor de smokkel... van zo'n 200.000 kilo cocaïne naar de VS. Het Openbaar Ministerie zegt dat hij door zijn broer... de president van Honduras werd beschermd. Maar de president weerspreekt dat. In de Stille Oceaan is het wrak van een Japans vliegdekschip uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Het zonk tijdens de zeeslag bij Midway in 1942. Amerikaanse onderzoekers vonden het wrak op een diepte van bijna 5,5 kilometer. De onderzoekers hopen met de vondst nieuwe inzichten te krijgen in de slag. Die wordt gezien als essentieel voor de uitkomst van de Tweede Wereldoorlog. Het weer, het wordt een grijze dag met op veel plaatsen regen of motregen bij een graad of 14... Morgen bewolkt met vooral in het oosten van het land regen. In de loop van maandag wordt het weer droog. Dit was het NOS-journaal. ZFM, Verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan op dit moment geen files. Op oh, het erg! U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs. Autobedrijf Carimo biedt u veel kwaliteit voor een lage prijs.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 Steeds meer mensen herkennen de signalen van een beroerte. Scheve mond, verwarde spraak, lamme arm. Toch? Mond, spraak, arm, beroerte-alarm. En jij? Herken je een van de signalen? Bel direct 112. Dames en heren. Ja, toe, toe, toe, toe toebak leeft. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. Leeft. Tubak leeft. We gaan beginnen. Al meer dan twaalf jaar in de zaterdagochtend. Goedemorgen, Zandvoort! Tweede geweldige in het raadprogramma straks. Onder andere een stukje geschiedenis. Is vandaag 19 oktober. Maar eerst hier de revivalists. Changes. Well, the night came fast. She was born in cold like guys. Oh, she's such a vibrant thing. Make the boys in the cold nice sink. You <laughs> Tweede wereld in het radioprogramma geopend met de Revivalist. Wat de fuck? Nou, goed, wat dat betekent dat ik ook niet. Maar goed, het is dus een apart groepje en die maken deze plaat. Het heet the Changes Changes. Uh, nou, en het is alweer een plaat van van een jaar oud of zoiets. Tweede wereld in het radioprogramma. En kijk je in het verleden. Wat gebeurde er door de jaren heen? Ja, het is vandaag namelijk uh, 12 oktober. We kijken de geschiedenis in. Uh, we gaan terug naar... Na, wat, wat is dat ook weer? 19... In oktober 1974... Oh ja. Bombs ripped through two Guildford pubs. Five people were killed... and many more injured. Police waren onder grote druk om de ira verantwoordelijk voor deze Surrey-attacks, ja, dat was in de tijd dat de IRA nog wel flink wat aanslagen pleegde. Er waren twee pubs in Guildford, dat was de Horse Grom en ook de Seven Stars. daar waren tijdbommen geplaatst en er hadden een aantal mensen opgepakt. en de wet is toen aangepast omdat zeg maar als ze maar een klein beetje het idee hebben van hey die mensen hebben iets te maken met die bomaanslagen, kon ze opgepakt worden, bewijsmateriaal was uiteindelijk gewoon een beetje gemanipuleerd. aantekeningen waren gesjoemeld. Het was allemaal niet echt heel erg goed. Uiteindelijk is Patricia Armstrong en Carlina uh, Richardson opgepakt. Gerard uh, Compton ook opgepakt. En uiteindelijk blijkt dus dat ze 15 jaar onterecht vast hebben gezet. Ze hebben er niets mee te maken. Ze hadden zogenaamd resten van explosieven gevonden aan handschoenen in een kraakpont waar ze woonden. Het was ook helemaal niks met, dat, met die aanslag te maken. Dus uiteindelijk uh, in uh, 1989 kwamen zij vrij. Bizar. Zeker. De Guildford zeker. bombing. Goed, wat nog meer? Wat gebeurt er nog meer door de jaren ja, heen? Ja, in 1987 had je echt uh, de Black Monday. Dat was dus echt de grootste beurscrisis. En uh, ja, dat was voor de financiële wereld natuurlijk een enorme klap. En toen daarna, had je, uh, heel veel later... Was de dag dat de DSB Bank failliet werd verklaard? Dat is tien jaar geleden nog maar. Oké. Okay. Het lijkt voor mijn gevoel veel langer. Tien het, jaar? Ja, het lijkt echt veel langer geleden. Maar er staat ook ook: als je DSB Bank er weet, voor hele DSB Group, is de Nederlandse Bank in het faillissement, staat er nu. Sinds 2016 voert de bank nu de lopende zaken uit onder de naam Vinkus. Vinkus. Oh, dat moeten we even opzoeken. Ja, dat schrijf we maar even op je hand. Ja. Dat je denkt: van, daar Geen moet ik een met, een, met een Q. Ja. Dan moet je oh, bij wegblijven, denk je wel, Ik denk aan honderdduizenden spaarders. Goed, 1951, de eerste uitzending van informatieve afroepprogramma. 1951, ik heb erop gezocht. De Televisier. Dat was een televisieprogramma, zover ik kon achterhalen. Dat liep van 1951 tot 1996, dat was een wekelijks programma. En de eerste uitzending was 3 oktober, dus. Uh, en dat, uh, oh nee, het was op 12 oktober... Maar het was toen opgenomen. Het ging over het 3 oktoberfeest in Leiden. En Fanny Bankenskloer werd toen geïnterviewd door Piet Kraak. En ook uh, uh, door Piet Kraak en door Dick Rijn werden ze geïnterviewd. En dat was in 1951. Later is er ook Wiebel van der Linden er nog bijgekomen in 1969. Ah. Uh, uiteindelijk ging ze van 30 minuten naar 45 minuten. En in 1996, op 27 augustus, was het de laatste uitzending. Weet nog wat het verhaal van Wiebel van der Linden? Die was eigenlijk geen echte journalist. Maar hij wilde graag journalist worden. Oh. En toen had hij een, een, een, een noem je dat, vacature gezien bij een of andere bekende uh, krant. En toen had hij de gebeld. En toen was hij in de telefooncel voor dat gebouw gaan staan. En toen had hij gezegd van, ik wil wel journalist worden. Maar meneer Wiebo, heeft u wel ervaring? Nee, maar ik ben wel heel erg snel. Wat bedoel je? Nou, ik ben gewoon heel snel. Ik kan heel snel ergens ter plekken zijn. Uh, Oké, okay, zegt die man. Um, maar noem eens een voorbeeld. Nou, ik kan zeg maar binnen vijf minuten in uw kantoor staan. Nou, dat wil ik dan wel eens zien. Dus hij stapt de telefooncel uit, loopt meteen naar boven de trap op... en staat in zijn kantoor. En die redacteur dacht van, ik ben wel onder indruk. Ik geef je een kans. Ja. Ah. Had je goed voorbereid deze week van Zeker, Hollende. zeker. Goed, dat ging over de uitzending van 1951. Wat leuk, meer? leuk. Ja, ik heb uh, in 1944, dat vond ik wel bijzonder om te lezen dat toen in Amsterdam ontstond de kamikaze. Dat is een zelfmoordgroep die ter verdediging van Japan in de Tweede Wereldoorlog. Okay. En uh, die kamikaze de, de, waren Japanse zelfmoordeenheden. En ze voerden een eerste officiële missie uit... op 25 oktober hielp pas op te bestaan bij de Japanse overgave... op 15 augustus 1945. Okay. Dus die heeft de KWK's, maar het wordt woord is uh, ja, ja. inmiddels opgenomen in het Vandalen. Dat, volgens dat hoort mij. er helemaal bij, gewoon. Ja, dat ja, ja, is uh, bijzonder. Goed, 1990. Op 6 maart 1987 kapzijs de Herald of Free Enterprise vlakbij de haven van Zeebrugge. 350 opvarenden worden uit het ijskoude water gered. Voor 193 mensen kwam de hulp te laat. Toch kwam de hulp heel snel op gang. Het was rustig weer en de zee was kalm. Ja, Herald of Free Enterprise in 1990 op deze dag. Op nee, uh, nee, nee, hij is niet op die dag... Uh, nee, hij nee. wordt vrijgesproken. Of? Hij wordt vrijgesproken op, een, uh, op deze dag. Dat was ergens in mei. Uh, en, uh, ja, klopt, dat zei hij net. Maar goed, uh, er werd vrijgesproken van doodslag omdat namelijk het was een technisch mankement. De klep was hier beneden gegaan. Ontbrekende waarschuwsystemen werkten niet. En uiteindelijk ook nog is hij niet goed gecommuniceerd. En de ballast tanks die zaten vol met water. En uh, daardoor is hij ook volgelopen uiteindelijk. Het mooie is wel dat Paul McCartney ooit een, uh, met, samen met andere artiesten... Zeg maar een plaatje heeft opgenomen. Dit heet Fairy 8. Uh, dat was een oud nummer van Let It Be. Dat heeft u nu opnieuw ingezongen. De opbrengst daarvan was voor de nabestaanden van de mensen... die uh, nou ja, op de Herald Free Enterprise om het leven kwamen... Uh, vonden er namelijk 193 mensen de dood. Maar is, ja, is die plaat nog een hit geworden voor hem? Ja, mijn gevoel. Het, is, het is een grote hit geworden in uh, Engeland dan uiteindelijk. Maar ook in de Benelux is, uh, heeft hij een lijst gestaan. Ik kan hem helemaal niet herinneren. Nee, dat plaat. is ook al even geleden. Ik was he? me wel herinneren dat ik jaar. op... Uh, Honeymoon was en dat wij toen inderdaad de boot nog zagen liggen. Maar dat was toen in mei, begin mei. Dus hij heeft best dus wel heel lang daar op vakant gelegen. Ja, heel lang. Ja, ja. goed. Zo. Dus, uh, ja. ja, goed. Heftig. Jazeker. In 2003, dat vond ik ook bijzonder, de zaligverklaring van Moeder Therese van Calcutta. Nou, jullie zijn vast wel bekend. Ze was een wereldbekende en controversiële katholieke zuster. En ze was de stichteresse van uh, de missionaris van de naaste liefde in, uh, in Calcutta. Oké. Okay. En ze heeft ook nog de Nobelprijs voor de vrede heeft ze gekregen. Dus hij heeft ze toen ingezet voor de, arms, de armen in India. Ja, ja, daar zijn nog wel heel veel verhalen over haar. Ja. ja het is En er wordt ook steeds gezegd van hallo, ik ben geen moeder Teresa. Dat hoor je ook vaak. Nee, maar goed, er zijn <laughs> nog wel andere verhalen aan haar. Dat ze nog wel erg over het feit was dat je, dat je moest lijden... en er moesten geen medicijnen toegediend worden. Want hoe meer oh. je pijn leidt, hoe dichter je bij Jezus komt... Ja, dat is niet allemaal oh, even rooskleurig en ja. ook, Maar het geld is er nog wel een beetje gesjoemeld. Maar goed, ze heeft ook heel veel goed gedaan. Daar laten we dat maar op concentreren. teeren. Ja, ja. De doden niet van goed. Nee, he? laten we zo eens doen. Ze is maar. al, het is 87 geworden toch even goed. He? Ja. Dat vind ik nog ja, wel goed. een hele leeftijd. Ja goed. zijn? Hussein sta, in staat, terecht, uh, staat, uh, staat terecht in, in Baghdad. misdaden tegen menselijkheid. Hij is natuurlijk lid van de Baatpartij. En hij is vanaf 1957 geloof ik is hij al bezig om dan uiteindelijk leider te worden. Hij heeft een gegeven moment een aanslag gepleegd op uh, Abdul Karim Kassan. En dat is dan uiteindelijk mislukt. Dan dus vlucht hij weer naar andere landen uiteindelijk. Nou goed, door de revolutie, de Iraanse revolutie, komt hij dan aan de macht. Dan is hij de opvolger van, uh, de, van de president die dan al stopt op 65-jarige leeftijd. Als je allemaal zijn doorleest wat hij allemaal heeft gedaan. Dat je denkt: what the fuck, man. Echt alleen maar narigheid achter elkaar. Gewoon de, de Irak-oorlog, de eerste golf, de tweede. Nou, als je naar die biografie kijkt, dat je niks dan ellende. Oh ja, dit is toch even hoe hij klonk tijdens de rechtszaak. Echt, dan zeg je de vuur uit zijn ogen springen gewoon. En Je denkt van die goze strijd tot laatst aan toe. The final moments of a dictator, broadcast by Iraqi national television. Dat... Saddam Hussein ruled his people with an iron fist after becoming president in 1979, before being toppled by a U.S.-led invasion in 2003. En soms hebben we wel weer met hem samengewerkt en soms ook weer niet die Saddam Hussein. Maar goed, echt die laatste beelden zijn ik te vinden op internet. Dan zie je gewoon dat de touw echt letterlijk om zijn hoofd wordt getrokken oh. en dan schelden ze hem nog even uit. Ja. Dus ja, narigheid. nare manier om dood te gaan. Ja. Maar ja, nou, dat, dat niet had van hij zijn. Hè? Ja. Goed, dat zal we Precies. een stukje geschiedenis zo Zorg jij nog iets? Ja, ja we nou. hadden nog een slag hoor, in het jaar 2002 voor Christus. Oh. De slag zo bij lang Regio. Nee, maar dat was de uh, 17-jarige uh, Carthago oorlog. Ik vind het uh, ongelooflijk dat uh, dit dan uh, ook echt in Wikipedia staat. Dat, dat was de bekende Hannibal die uh, met zijn leger uh, uiteindelijk de Tweede Punische oorlog heeft gegeven. Uh, uh, uh, verloren. En toen, uh, toen was er vrede in het Romeinse Rijk. Maar dat je dan, dat ze dat weten nog, 20.000 man van het Kartaagse leger kwam om, 11.000 gewond en 15.000 gevangen. Maar uh, Rome die had slechts 1500 man verloren en er uh, waren maar 4.000 gewonden. Dus dat hadden blijkbaar wel betere apparatuur en uh, vechtpartijen. Ja. Vecht, uh, vechtgerij. sorry. Goed. Ja, ook was leuk, ik bedoel Het is uh, maar liefst uh, 1800 jaar geleden. Nee. Zo meer. 2200 jaar geleden. 202 voor Christus staat er. Tja. Wow. Ik ben altijd nieuwsgierig over duizend jaar. Als ze dan terugkijken, dan hebben ze, gewoon echt, dan hebben ze beelden erbij. Dingen die hier gebeurd zijn. Ja, dan gaan ze dat dan kijken. Ja, er is wel een plaatje bij hoor. Die zag er wel indrukwekkend uit. Ja, ik zie het. Ja. Met olifanten erbij en zo. En weet ik van wat allemaal. Ja. Nou, dan moeten we nog maar eens een excuus voor aanbieden nog, dat we daar fond voor hebben gebruikt. Dat ja. is ook allemaal niet goed gegaan. Is... Dat is dat helemaal fout gegaan. Okay. Want van vaste groepering die is er dus even hard voor maakt. Goed, we kijken wat we muzieken allemaal hebben uit de kast hebben gehaald. De Rock and Tours met Jack White en het gitaar. Leuk plaatje dit Sunday Drive. Straks nog het de verjaardag en de Zandvoortse berichten. Maar eerst gaan we even op. Geen muziek, hè? Alsjeblieft! You know. Lekker om eens wakker te worden met de gitaar. Ziefm zijn, we hebben het ook helemaal omgegooid. Ik denk dat we in een Stanford krant kunnen lezen. Nieuw logo hebben we. En dan moeten we natuurlijk ook goede muziek bedraaien. draaien. Logo met de gitaar, dat hoor je hier ook. Weg met die saaie muziek. Gewoon wakker worden! Het is stoelbakleefd en... Uh, nou goed, het is, uh, is er weer tijd voor de trucken. We kijken naar wie er allemaal jarig zijn en zijn geweest. Uh, wie van ons heen gegaan en zijn gegaan en uh, noem de hele rattenplan maar op. Goed, hij wordt vandaag 75, George McRae. En George McRae, oh ja, die had natuurlijk één hele grote hit: Mama, me Fuck me baby. Nee, rock me baby, sorry. George McRae. Uh... Je hebt toch een viespeuk, hè? Ja, dat wel een klein beetje, nou sorry. Nou, ja. Oh, leuk om daarom op die manier mee te zingen. Hij zal een keer zingen, per zo. radio eens, uh, uit zijn, een keer fuck gezegd hebben, hè? Ja, zoiets moet je doen. Hij is 75 geworden en uh, op zesjarige leeftijd uh, begon hij al met zingen. Wie niet? Hij zat ooit in de Fabulous Step Brothers en de uh, Living Jets heeft ingezeten en uiteindelijk was Harry Cassidy en Richard Finch en die zijn van de Casey en de Sunshine Band. Die hadden zeg maar een nummer geschreven en dat was dit. En die dachten van, nou kunnen we zelf misschien gaan zingen, maar dat redden ze niet qua hoogte qua stem. Toen dachten ze aan Graham McRae. Graham McRae, ja die is natuurlijk ook nog wel bekend. Dat was van deze plaat. Oh, heerlijk. Ja. Maar die heeft het ook niet gezongen, want uh, toen lieten ze het horen aan haar. En toen was toevallig George McRae in de studio en die heeft het toen ingezongen. En uiteindelijk zou ook nog Jimmy Bolhorn, weet je, dat is deze man. Die zou het misschien ook nog hebben gezongen, maar dat is allemaal niet waar. Het is allemaal George McRae geworden en George McRae heeft er een grote hit mee gehad. Hij heeft later een andere plaat gemaakt trouwens. Toen heeft hij ook nog gezongen. Is dit van George McRae? Dit is van George McRae. Huh? Ja, uh, dit is wel een in, van mijn favoriete nummers. Ja, heeft nog dat meer. Dat is de enorme zomer in. Ja. In is 76. Dit is toch weer ouder? Het maf is wel. Hij is natuurlijk een tijdje heel populair geweest. Toen het eigenlijk uh, is de tweede huwelijk uh, is geflopt... Uh, financieel raakt hij aan de grond. Financieel. Echt allemaal fouten. Hij is een portier geworden bij een van de hotel. Hij is zelfs nog in een supermarkt gewerkt een tijdje. Ja. Toen in 84 pakte hij die draad weer op. En toen is hij weer muziek gaan maken. En nu nog steeds bij Goud van Oud. Dat soort programma's komen er natuurlijk weer voor tevoorschijn. Wilde. Dat ja, soort ja, ja, optredens ja. met al die oude meuk. Met ook natuurlijk de Kees in the Sunshine Band. En noem ze allemaal op. Al die oude rotten uh, in het vak komen dan tevoorschijn. Waar hij bij zit. Goed, 75. Wat leuk. Ja. Leuk. Um, wie is vandaag ook jarig is, dat is John Lith Lithgow. Volgens mij heeft hij uh, waarschijnlijk iets van Poolse zijn voorvader of zo, in die naam. Yeah. Maar die was uh, erg uh, bekend. Hij heeft al tien uh, grote prijzen gewonnen. Maar hij heeft een uh, uh, satellite award voor zijn rol in The Third Rock from the Sun. Je kent hij de... heeft ook een ster op borrel, Hollywood of Fame. Maar hij, hij, hij, hij had ook uh, een rol in The World According to GARP en Terms of Endearment. Het is echt wel een behoorlijk bekende acteur. Hij is inmiddels uh, 74 geworden. En als je hem ziet, dan denk je... Oh ja, natuurlijk, die kennen we wel. Ja, hij kan ja. echt een hele foute rollen spelen. Echt, Heerlijk, ik dat is leuk om te doen. Ik kan herinneren dat hij echt, echt een bad guy speelde. Echt zo helemaal met zo hij zou zelfs de Joker kunnen spelen. zou echt uitermate geschikt ja. voor kunnen zijn. Ja. En welk jaar is hij begonnen met acteren? Als gollenschap even naar beneden? Nou, hij debuteerde in Broadway in 1973 in, in de, de Changing Room. Al een tijdje bezig. En daar ontving hij al een Tony en een Drama Desk Award voor. Maar ja, kijk, als je altijd van die lekkere... Een foute rollen mag spelen, kan je helemaal los, hè? Dat is zeker Want dat waar. is dan uh, wel out of your comfort zone, maar het is lekker om te doen. En yeah. toch van, nou ja, als je dat gek doet, ga dan maar even all the way, weet ja, je wel? Ja, helemaal leuk. de lunatic. Ja. Hij zou vandaag uh, jarig zijn geworden. Pieter Torst, helaas, is hij in 1987 neergeschoten. Drie mannen kwamen naar hem toe en uh, uh, hij weigerde geld af te geven. En toen werd hij neergeschoten. En Pieter Torst is natuurlijk bekend van dit... Johnny Be Good To Me. Hij was natuurlijk onderdeel van The Wailers. Hij werkte samen met Bob Marley en Buddy Livingstone. Hij was de oh. driving force behind the waiting whalers. Later is die naam veranderd. Uh, in het begin was het een beetje ska wat te maken. En op ja. een gegeven moment hebben ze tempo omlaag gehaald. En toen werd het eigenlijk met reggae. En ja, dan en die, ik, uh, die, dat nummer wil ik graag als de Jolande kozen. Don't uh, Walk and Don't Look Back. Oh, die? ja. Don't Look Ja, back. dat was met, uh, met natuurlijk... Uh, die, uh, met uh, Bob Marley, denk Bob? ik? Nee, niet nee. met Bob Marley. Nee, dat was met Mick Jagger. Met Mick Jagger, ja. ja, dat, ja dat, dat, uh, dat wordt de Yolanda keuze vandaag. Nu no komt hij hoor. Ja, precies. Was, uh, toen was hij al solo gegaan, toen was hij uit de Whalers gestapt. En uiteindelijk heeft hij heel veel teksten geschreven zelfs ook nog teksten geschreven voor Johnny Nash. En zijn laatste album kwam in 1987 uit. Het heette. Uh, no nuclear war. Politiek was hij ook zeer onderlegd, deze Pieter Tos. Ja, leuk, leuk. In ja. uh, 1953 is Hattie Heiding geboren. En denk je wie is dat? Maar zij was uh, de, de tante, tante Til uit uh, de familie Knots. En een kladdertje roze hier. Oh ja. En een kladdertje roze daar. Ja. En met uh, spelen dingetjes, neef Herbert. Ja, en, en ook die ook hè, van Aalwe de oude semelaar. semelaar. Ja, dat die zijn klassiekers. Zeer de oude semelaar. Ja, leuk. Dus, ja, erg leuk. Echt goed. Vandaag uh, zou ze jarig zijn geworden. Hij zou jarig zijn geweest, maar hij is al overleden in 1988. Ik heb het over Divine. En elke keer als je dan zijn muziek hoort... dan denk je, oh wacht, I feel, I feel love van Donna summer. Heeft hij dat uh, voor haar geschreven, I feel love? Nee, dit is gewoon een hele andere plaat. Want als je het nou, later wel, goed luistert... Doing what doing. Hij heet eigenlijk Harris Glen Misled. En uiteindelijk uh, Millsled. En uh, nou, begon zijn uh, carrière al in de jaren 60 en 70. Uh, hij heeft ook in films gespeeld, zoals de Pink Flamingo's in 1972... waar allemaal controversiële films echt uh, anders dan anders. En uiteindelijk is hij eens in slaap. Op 7 maart 1988 overleden. Ja, obesitas. Uh, en uiteindelijk slaap, hapneu. En uh, oh, ja. Ja, uiteindelijk uh, zwaar slaap. En toen kreeg hij hartstilstand en toen is hij overleden. Het is wel uh, heel tragisch, deze uh, Divine Harrison Glenn. Nee, nog even een ander stukje van hem, want hij had nog meer platen gemaakt. Dit. Hij zag eruit als vrouw. Hij was een drag queen natuurlijk, want is wel bekend bij Divine. Maar als je aan deze plaat wil hoor, dan denk je, dat is gewoon echt een hele grote kill. Dat was het eigenlijk ook al ja. gewoon. Dat realiseer je met deze plaat. Maar goed, nog even de klassieke dan. Shoot your shot. Nou, maar niet in de tekst te luisteren. Dat kan tegenwoordig niet meer. Nee, dat kan niet helemaal niet meer. Wie zijn al meer? Uh, ja, Kenneth ja? Stott, die is in 1955 geboren. Wordt vandaag ook, uh, die wordt 64 jaar. En hij was ook wel bekend, want hij is een Schotse acteur. En hij speelde ook de dwerg Balin in de Hobbit-trilogie. En uh, ja, hij, uh, hij deed heel veel als Shakespeare. Maar hij heeft ook veel in series gespeeld. In Detective Rolls: The Vice, en Silent Witness en Messiah. Hij heeft echt... Uh, veel gespeeld, wat zeg je dus helemaal niks. Ik hoor, ik hoor geen herkenning. Nee, ik heb uh, geen herkenning. Nee, ik heb niet zo, met dat soort films dat, uh, heb ik niet zo heel veel mee. Dat, uh... Maar die we zeker niet moeten vergeten, want ik denk dat we daarin moeten stoppen. Ja, ik en heb en die... er nog eentje. Senita, de zangeres, oh. die wordt vandaag ja, voor 53. En ze komt ook uit de stal van de stok, Eekten en Waterman. Die hebben heel veel platen geproduceerd. Het klonk allemaal een beetje hetzelfde, maar je werd er toch altijd wel vrolijk van. Ja, maar het was ook een heel erg... Dit was echt een heel leuk plaatje. En Kylie Minogue heeft ook in die stal verkeerd. En ook die, natuurlijk die andere. Uh, hoe weet je ook weer? Um, het ze samen speelde in uh, Neighbours. Heeft ook samen met Stok, Ik en Waterman allemaal muziek gemaakt. Een van de platen die ze gecoverd heeft. En dat uh, is, heeft ze niet onverdienstig gedaan. Dat is. Hé, uh, hey, waar heb ik. Oh ja, dit. Oh, die is van haar? Die, nee, die is van Maxine Nightingale. Maar zij heeft er een leuke versie van gemaakt. Started very. Uh, Right back where we started from. Yes, we're right back where we started from. Ik heb hier heel veel op gedanst. Ja, en wie vandaag weljaar is, en dit wordt echt de laatste ding, De Trey Parker. Hij is de maker van South Park. Oh! En daar heb jij natuurlijk allemaal stukjes van. Nou, niet allemaal stukjes, maar wel het klassieke stukje natuurlijk. Nou? Oh my god! They killed Kenny! Yes! Bastards, Bastards, ja. Bastards. Al die stemmen. Ik weet ook niet of deze stem van hem is of van die andere. Want ze waren altijd met de tweeën. Ja. Maar ik, vind, ik moet nog steeds zeggen... Af en toe zie, je, zie ik weer iets en dan blijf ik toch hangen. En zij zijn nog steeds bezig, hè? Want ze hadden toen ook problemen met China, pas geleden. Ja, ze allerlei uitlatingen ja. gedaan, Gekkigheid. Ja. Nou, soms is het echt zo... Nou ja, waarheidsgetrouw. Over de Scientology-kerk <laughs> heb ik stukjes gezien. En dan schrijven ze ook onder in beeld: dit is de real truth. Ja. Ja. ja, dan heb je ook inderdaad over Michael Jackson. Maar ook over die uh, andere dame die. Uh, ik weet het niet, inderdaad, die blonde, die, die, die nu wil gestopt met zingen. ook. Dat, ze, dat zij geofferd moest worden als een soort oogfeest. Want die werd ook steeds uh, continu gevolgd door allerlei. Uh, allerlei pers en alles en uh, het bleek ook dat zij moest ook geofferd worden voor het oogschijns. Dus de hele bekende. Zang de zangeres die de geleden mee stop. Ja, die, die zelf toen kaal heeft geschoren Ook. Oh, ze niet ook horen. Ja, ja, ja niet. Ja. Nee. nee, die doe ik niet. Niet nee, die andere. Die andere. Jouw kinderen hadden en uh, die, die is oh, iets van later. Nou. ik ben helemaal blanco. Echt, ik, ik ben helemaal. Ik ben helemaal leeg in mijn hoofd. In één keer. kom toch wel. Goed. Nou, tot zover de verjaardagen. Tijd voor de zandvoortse bericht alweer, maar we doen eerst even een plaatje, dames en heren. Waar hebben een beetje muziek op draaiten te horen natuurlijk. Ah, wat is dit? Mooi, hè? Lekkere melodieën van de Basement Revolvers. Max. Dramatiek hier de zaterdagmorgen. En het heet, uh, jawel... de uh, Basement Revolvers. Je hebt ook nog Basement Jacks. Je hebt er allemaal afsplitsing van... Uh, nou, Het is alweer tijd voor de Zandvoortse berichten. We kijken even wat er allemaal in de krant te lezen is. Twee dochters die ontvoerd waren uh, 15 jaar geleden... ...kunnen weer bij haar, uh, hun uh, moeder op bezoek. Die, uh, die moeder hier, woont hier in, in Zandvoort. De rechtbank heeft de afgelopen weken een uitspraak gedaan. En de man moet echt een schadevergoeding betalen van 25.000 euro... ...omdat hij nou ja, die dochters gewoon had ontvoerd. Uh, dat was dus 15 jaar geleden. Toen waren ze destijds 2 jaar oud en 6 jaar oud... De oudste dochter, ja, nou ja goed, die is natuurlijk nu gewoon 21. Dus die woont op zichzelf weer ergens anders in het buitenland. Maar toch is die rechtszaak nu afgewikkeld. En de man destijds, haar ex, die was niet tevreden met hoe zij, hoe uh, zij die kinderen opvoedde. Dus die dacht van, ik neem ze gewoon mee naar het buitenland. En die kwam van een vakantie gewoon niet meer terug. En toen mochten ze af en toe nog wel op bezoek komen. En in Egypte zeg maar die uh, kinderen bezoeken. Maar dat was gewoon echt, dat was echt, dat Dan mag je je kinderen even zien. Net of je in de gevangenis komt, even op bezoek. En dan mag je weer weggaan. Dus nu is dat afgehandeld. En de man, de ex, die was toevallig destijds op bezoek in België. En daar is hij toen opgepakt. En toen uiteindelijk hebben ze de rechtszaak kunnen starten, zeg maar. Nou goed, dat gaat dus over een, een vrouw hier in Zandvoort... die haar dochters weer uh, nou, mag zien eigenlijk. Het gaat er vooral om die uh, jongste natuurlijk, nu nog, die is nu 17 Goed, wat heb je dan nou weer uit Zandvoortse berichten, uit Zandvoortse bronnen? Wat heb ik uit Zandvoortse bronnen? Ja. Nou, ik heb sowieso nog, dat wil ik nog wel even melden... dat, uh, dat we, we kunnen nog opgeven voor de... Uh, hoe zeg ik het nou? De, de Zandvoortse... Ondernemer van het jaar. Oh ja. Kan nog alleen dit weekend. Oké. Okay. Dus ik zou zeker nog even kijken waar je dat kan doen. Je hebt uh, dat uh, sowieso op de uh, Beach Club Zandvoort Heb je daar een link naar? Oké, okay, nou, we gaan kijken. Uh, ja. Ja. Nou, ja. Goed, de, de kwartiermakers stonden afgelopen week in de Zandvoortse krant. Ik heb het over Eline Vernooy en Janneke Oosterhoff. Zei, uh, ze gaan spreekuren houden, uh, daar kan je naartoe gaan. Uh, dat zijn op, dat is op 21 oktober en 28 november inloopdagen, daar kan je naar binnen gaan en dan kan je zomaar even ideeën lanceren. En 35 dagen voordat de Formule 1 van start gaat... dat is natuurlijk op 3 uh, mei is dat... Uh, kan je allerlei activiteiten organiseren. En 35 is gekozen omdat het namelijk nu 35 jaar geleden is... dat de Formule voor het laatst hier in Nederland was Formule 1 in Nederland. Dus gaan ze allerlei activiteiten bedenken. En er zij daar, zijn daar heel belangrijke mensen in om dat te gaan organiseren. Kijken of daar vergunningen voor vrij kunnen worden gegeven, gemaakt. gemaakt. Nou, er is nog een hoop over te doen... En uh, zeker in uh, allerlei dagbladen kom je weer verhalen tegen dat allerlei rechtszaken zijn tegen uh, werkzaamheden op het circuit. Ze waren natuurlijk met de geluidswal bezig uh, om die weg te halen en om daar weer een tribune te plaatsen. En, nou goed, nou schijnt weer een of andere. De regenworm was uh, beschermd diersoort. Die nee, nu... hagedis of dat betreft de hagen Ook dat het de regenworm was. Ja, ook, en de, de, de vlieg, was die ook in gevaar daar? Ja, nee, goed, die nee. gaat soms heel ver, vind ik ook, hè? In beschermde ja, diersoorten. Nou ja. We wachten het af. Volgende week uh, zondag houdt uh, Donna Cabani een open huis in haar uh, atelier. Uh, open, nou ja, open atelier. Is gewoon. Iedereen is van harte welkom om vrijblijvend een vrijblijvende kijkje te nemen aan de, Valen, nee, aan de Van Spijkstraat 104. Laat je verrassen en inspireren. Bilbels en hapjes staan klaar. Het is van drie tot zes uur. En daarnaast zou ik nog vertellen dat de oudere raadslid Henk Keur heeft vorige week een, uh, de vertrekkende griffier Henk van Stevenink. Een zelfgemaakte cadeau gegeven. Een compositie van het Zandvoortse Raadhuis. 17 jaar lang de werkplek van de vertrekkende gevier. En een met de hand getekend portret van de heer Van Stevening. Uh, of, uh, op 1 november volgende week is dat? Is dat volgende week? Over twee weken. Dan geeft hij een afscheid. Helemaal bij Tijl, tijl Akersloot. Ja. ja. Oké, okay, goed. Bezorgen van kerstpakketen... komt op loze groeven te staan. Vorige, uh, ze heeft het drie jaar lang gedaan. Dan heb ik het over... Uh, uh, waar heb ik de naam nou aan één keer gezien? Um Ellen uh, Kuipers die is natuurlijk drie jaar geleden begonnen... voor eenzame senioren hier in Zandvoort om kerstpakket samen te stellen. Dat kwam uh, van de Zandvoortse ondernemers. Die gaven dan geld of pakketten. En dat werd dan samengesteld door haar. En uiteindelijk kwamen de teksten van leerlingen van scholen kwamen erbij geplakt. En dan werden dus, uh, uh, uh, nou, ze langsgebracht bij eenzame uh, Zandvoort. meestal wat oude mensen. En uiteindelijk, uh, ja, dit jaar moet ze verstek laten gaan, want ze heeft toch wel gezondheidsproblemen. Ze kan het niet waarmaken. Ze baalt er enorm van. Want ze het met heel veel plezier. Uh, ze zegt van: ik wil het graag overdragen aan iemand anders. Uh, alle contacten, alle ding, het ligt allemaal mij. Ligt klaar. Dus uh, heeft iemand zoiets van: nou, ik wil het graag een jaartje wel voor haar waarnemen, kan dat. Kijk even op www.facebook En dan uh, uh, slash Ellen Kuipers. En dan kom je zelf op de kerstpakkettenlink. Oh, en dan kan je uh, haar taken even voor dit jaar overnemen. Want het is toch een mooi gebaar wat ze destijds heeft gestart. Eenmalig, want volgend jaar wil ze het wel weer op, het oppakken. zeg maar. Oh, okay. ja. uh, volgende week uh, zondag gaat de HEMA om 4 uur dicht. Dan is die twee dagen, dik, twee dagen dik, dicht. Huh? Huh? Omdat er, uh, ze gaan iets doen uh, bij, uh, bij de ledverlichting. Dus uh, ja, ze moeten allemaal werklui door het pand heen. Maar ze zeggen wel: je kunt natuurlijk wel terecht bij ons filiaal in Hillegom. Ik denk zo van, nou, ik vind Haarlem dichterbij. Heemstede is er ook nog één. Maar ja, Hillegom heeft blijkbaar dan dezelfde eigenaar, denk ik. Ah! Dus je kunt naar Hillegom, hè, dames en okay. heren. Oké, nou goed. Heel veel geld hebben we hiervoor gekregen voor deze reclamespot? Nee, het is geen reclame Het is geen we we gaan, gaan dicht. Het is gaan dicht. Oh okay. nee, ja, ze gaan dicht. <laughs> Okay, tijdelijk. We gaan, we gaan tijdelijk dicht. Nou, jammer ja. joh. Ja. En dan ja. zeggen we er op de radio iets over. En dan ben je dicht. Nou, goed. Uh, tijd voor die landenkeuze. Oh, ja, ik heb hem niet klaarstaan. Ik heb hem niet klaarstaan. Nee, klaarstaan. Klaarstaan? nee oh, ik ja. wist niet precies wat je, je had... Toedank leeft op deze zaaie, Pieter regenachtige Ja, Peter Tosh en uh, Mick Jagger. Oké, okay, Don't Look Back. Die zou je eigenlijk uh, tevoorschijn willen toveren. Ja, nou, ja ik, uh, ik ga hem even... Ik, ik heb hem wel, maar er dus komt natuurlijk eerst weer een reclame doorheen. Dat willen we natuurlijk niet, hè? Eh... Uh, Nee, maar goed, ik kijk of ik dat gewoon even zo uit uh, de losse pols uh, de borst geen kan toveren. Ja. de Franse Dishoekie moet ik dat toch een beetje kunnen. Hoe zit het nou eigenlijk? Over 3, 2, 1... Ja, I daar komt hij. Ja, Pieter Tors. U stelt direct Oké, okay, nee, deze is niet. Het is deze, dames en heren. Ja, Pieter Tors zou jarig zijn geweest, maar helaas al overleden. In 1986, geloof ik. Door overvallers doodgeschoten. Bizar. Dit was met Mick Jagger. Don't look back. Just your problems, no one else's problems, you just have to make gonna do it. Yeah. Don't hear your baby love. Remember what's been there Dit. Dat klinkt het in ieder geval. En jij, verdenkt je ervan dat ze drugs hebben gebruikt deze, tijdens deze opname? Nou, als je goed kijkt, ga we delen op onze Facebookpagina. Yeah? En dan zie je gewoon wat uh, de grote pupillen inderdaad. Hij, hij heeft die uh, Mick Jagger en die, hij staat echt helemaal strak. <laughs> Ach, ik vind het wel leuk. Ja, het is die, 1978, Don't Look Back van Mick Jagger en ja. Pieter Toys, omdat ze namelijk... Uh, omdat Pieter nou, Toys jaren... is zijn geboortedag. Ja, geboortedag. Hij is niet zo oud geworden. uiteindelijk. Nee, hij klopt. Hij is niet zo oud geworden omdat hij namelijk uh, overhoop geschoten is. Omdat ja. hij het geld niet wilde afgeven aan drie overvallers. Ja, het is goed om een statement te maken. Maar het is wel triest. Want hij had gewoon een hele goede stem. Hij had teksten, een hele fijne stem, hij. Ja, dat Bijvoorbeeld één plaat. Legalize it. Bijvoorbeeld dit. Call it marijuana. Marijuana. Them call it ganja. Kanda. Heel een stuk tekst over... Ja, daar. Beschrijven van drugs en uh, marihuana, ganda en uiteindelijk legalize it. Legalize it. Dat zingt hij dan de hele tijd. Nou, ja, leuk bedacht natuurlijk. Het is, uh, de zaten is bijna alweer kwart voor, uh, kwart voor tien. Dus ja. straks na tien natuurlijk, uh, ja, spannend. Maar goed, ja. wat hebben we nog meer? Uh... Wat hebben we nog meer? Ja, ja we hebben nog wel een, uh, een artikel over. Uh, hier, hier, hier was het trouwens hoor, van die uh, onder, onder, onder, ondernemer van het jaar. Ik zal ja? het nog wel even zeggen dat ieder jaar de stand van de Onderneming kiest die volgens de stemmers het beste uit de bus komt. En Vorig jaar was het autobedrijf Zandvoort. Ze waren zowel door de publiekstemmen als door de vakjury gekozen tot winnaar. En je kan dus nog tot en met morgen, uiterlijk 20 oktober... kan je dus een e-mail sturen naar ovhj, dus afkorting van het ondernemer van het jaar... De de of je kan naar www.beachpromotion.nl gaan. En uh, je kan ook de Zandvoort-app gebruiken. Geef de naam van het Zandvoortse bedrijf per categorie op... en niet onbelangrijk, een korte motivatie van die nominatie... Ik heb er ook een genomineerd, maar ik weet niet of ik dat zo mag zeggen. Nee, dat zou ik niet doen, want dan kan je toch nog een klein beetje beïnvloeden. Ja. En we zijn neutraal. Ik heb geen mening verder. Ik ben echt zo neutraal gewoon. Ik heb verder ook geen mening of ik doe gewoon echt. Uh... Of ik gek ben. Ja, goed. Ik... Oh. Maar... Ja, ja, precies. Ja, Kattennieuws? En... Kattennieuws. Ja, Kattennieuws eigenlijk. De, de Waddeneiland Ter is in Rap Roer het Boegbeeld. Hinde, dat is een kat namelijk, je hoort het wel. Die is namelijk verdwenen. Dus op dierendag, op dierendag is hij nog. Dierendag verdwenen? Is hij op dierendag verdwenen. Ja. En hij was ook heel vaak op de pond te vinden. En er zijn ook heel veel foto's van hem op de pond gemaakt. En die zijn dan te zien op, uh, op een internetsite. De Facebookpagina van, uh, zeg maar van, de, uh, nou, van Terschelling. En er is zelfs uh, geld ingezameld om een, zeg maar, een uh, beloning te geven aan iemand die dat eigenlijk de kat dus weer terug kan uh, vinden of kan brengen. Hinde heet de kat. Hij is een rode kater. Ja, het is eigenlijk een beroemdheid gewoon. En het is gewoon heel triest. De mensen zijn op zoek. Het baasje is ook de hele tijd op zoek. En kreeg, allerlei post kreeg hij ook. Van mensen die dan, dan zeg maar uh, via de instant-account toch kon achterhalen waar de kat woonde. Maar uiteindelijk is de kat dus nu op dierendag, is hij die dus verdwenen. Ja, het is echt heel... Echt heel triest nieuws dit gewoon. Nou, uh, straks uh, meer beterswaardigheden. En uh, natuurlijk hebben we hier en daar ook nieuwe muziek. Gisteren was je op de televisie. De zangen van Direct. Hey you, do you remember? De nieuwe zing van Direct, Nothing to Lose, de zanger. Met ook een Marcel Benendaal natuurlijk. Hij zag er gisteren heel raar uit. Ik ben er een beetje eng van. Ik zat hem aan te kijken. Hij was bij Jeroen Pauw aan. Om nou weer dingen te laten zien wat hij dan... Ja, dat zijn mensen die kijken dan televisie. En dan laten hun visie op de wereld zien door die televisiefragmenten. Hij zag eruit als Anthony Hopkins, maar dan de jonge versie. En ik had echt elk het idee, het moment dat hij zou zeggen... Dat, dat, zo zag hij eruit uit. He? Hij zag er heel stijl vooruit uit gewoon. Maar goed, de nieuwe clip is, komt hier ook heel, heel grappig over. Wordt hij door een hele grote man wordt in elkaar geslagen... Ja, echt, dan zit hij in de boksring en dan wordt hij alle kanten die heen gesquakt gewoon. Oh, echt heel grappig. Dat vind, je wel om te zien. Leuk. Ja, vind ik wel leuk. Ja, okay. gewoon heel veel humor zit erin. Dat Ach. vind ik wel gaaf. Het is geen, niet gewelddadig, maar gewoon met heel veel humor is dat. Niet gewelddadig. Nee, zegt is niet gewelddadig. Nee, nee hoor. Valt wel weer. Een tikje moet je kunnen incesteren. Ja, dat corrigeer ik mijn kinderen ook altijd. Ja, ja, ja. Nou, ja, nog wel. Niet ja. voor heel lang, denk ik, mijn nee, zoon. Nee, er maar... zo groot, maar Dat is heel ja. hele grote ja. de kerel voor zegt. Vorig weekend is er in Frankrijk, een, uh, in het ziekenhuis van Dinan, een vrouw overleden ten gevolge van electrocutie. Want een moeder van vier kinderen, dat is ook wel heel triest... die heeft waarschijnlijk haar smartphone in het bad laten vallen... terwijl het apparaat aan het opladen was. Ja, de Het drama gebeurde volgens de krant Lardene en La Radio des Andes... op dinsdagavond 8 oktober. Ja. En uh, de vrouw werd uh, er waarschijnlijk levensloos aangetroffen. En uh, je zag dus inderdaad haar smartphone uh, op, het, uh, op de bodem van het bad liggen. En de hulpdiensten kwamen ter plaatse. Ik neem aan dat ze eerst een stekker eruit halen voor ze uit het bad halen. Maar <laughs> ja. de hulpdiensten kwamen ter plaatse. En de vrouw is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis van Dinan. Ah, Het is wel echt crisis, en, uh, dit, hoor. En in, in het noorden van Frankrijk, kwam vorig jaar ook al een 17-jarig meisje om het leven... toen ze haar gsm in het bad liet vallen. Ook haar telefoon lag aan het opladen toen hij uit water belandt. Ik denk, ja, hoe dom ben je? Ja, ik weet niet of het zo dom dus is. Zeg ook, je moet nee, ook, je nee. haar niet feun in het bad. Want als je je feun laat vallen. Ja, maar dat is nee. Maar een telefoon is gewoon een heel onschuldig ding. Ja, maar natuurlijk je zit wel in stapcontact. Ja. ja, ja, er komt wel heel veel energie bij vrij natuurlijk. Het is, ja. Maar goed, die, die gasten, die, die jeugd, die zitten natuurlijk de hele tijd op die mobiel. En dan zit je in bad. En wat moet je dan in bad doen? Zo, zo, saai. Is dat, saai is het. Ik heb vroeger nog eens de hele televisie toestanden erbij gesleept. Zat ik in bad televisie te kijken. Oh, maar dat was een hele bekende cliffhanger. Hè? Toen wij uh, goede Tijden, slechte Tijden. Dat, uh, dat er ook zo'n tv in bad was gevallen. geduwd door iemand. Dus. Oh, Oké. Okay. Weet je wel. Dat nou was, goed. Uh, ja. Ik dacht, ik zit in bad. vind ik dat wel leuk. Wat doe je dan? Nou ja, een beetje zitten. Gewoon ja, een boek lezen. Dat heb ik ook geprobeerd. misschien nou, je ogen ik dichter, niet gewoon een beetje zen doen. Hè? Een beetje mediteren. Ja, dus ik kan me voorstellen dat je denkt. Nou, doe ik even wat op mijn telefoon. Oh, hij is leeg. Ja, ah, dan steek ik hem nog door. Stek... Red het net zo bij het rand. Ja, levensgevaarlijk. Ja. Ik hoop in godsnaam dat ze... Mol, we, weet je, even wakker worden nu. Hai. Ja, daarom uh, lees ik het, het bericht ook voor. Ja, dat is een heel goed idee. Van, ja. Ja. Nou, straks nog veel meer. Eerst even John Brighton. Headphones. Nooit meer gehoord. wat. The lights came on. They put the chairs on the table. You said another drink. As I peeled off the labels. It well, soaking wet, so I gave you my jacket. You were closing in, and like a fool I reacted. I guess I'm gonna be the first one to say it. Well, what if I told you I got a little too. Wil je het gewoon uitzetten dan? Ben je helemaal één met je eigen muziek? Ja, dat is echt de toekomst gewoon. Weet je Gewoon een beetje dingen opzetten. Dan kan je helemaal niet afgeleid worden. Nou ja, ik weet niet of dat leuk is. Maar goed, dat schijnt steeds vaker voor te komen. Dit was John Brydon. En dat heette Headphones hier op de zaterdagmorgen. is vijf minuten voor tien. En we kijken nog even de wereld in. Klinkt allemaal weer goed. Straks een tien Nou, hou eens op. Kom goed denk ik, na 10 ja, uur. Dat zal toch even afwachten. Nou, goed, heb gisteren, van, oh, ja. gisteren heb ik nog even televisie te kijken. Het schijnt echt in IJsland. zijn ze er fanatiek mee bezig. om gewoon, uh, zeg maar. Uh, kinderen beneden de 18. gewoon niet meer aan de drank te helpen. Daar zijn ze echt heel strikt in. En hadden ze gisteren hadden ze Hardenberg maar even genomen. En daar schijnt dat 60% van de jongeren al flink aan de alcohol is. van 15 jaar en 16 jaar oud. En uh, 35% is dan ook al flink dronken geweest. En vooral de snakeweek daarboven, weet je wel, uh, Friesland. Lekker oh ja. eigenwijze uh, provincietje. Daar schijnt echt coma zuipen regelmatig voor te komen. Uh, uiteindelijk, ja, in IJsland zijn ze gewoon echt bezig om dat helemaal van de kaart te vegen. Het zuipen van de kaart te uh, vegen? Nou, gewoon echt dat je daar gewoon geen drank meer kan krijgen onder de 18%. Oh! Daar zijn ze wel strikter in. En de IQ is daar ook meer ontwikkeld. Want hier uh, zeggen ze nogal vrij makkelijk: van, Ah, joh, ik ben er toch ook gekomen. En ik ben ook op mijn 15e gaan drinken. En kijk wat, wat voor mij terecht is gekomen. Nee, jij bent lekker een succesnummer geworden, zeg. Pot verdorie. Ja, ja. Nou ja, goed. Ze relativeren het hier gewoon allemaal weg. Ze hebben zelfs daar in IJsland een avondklok... dat jeugd s'avonds niet op straat mag. Meen je dat? Ja. Oh, dat zouden ze hier ook eens moeten doen. En studenten drinken en daar ook laat... veel minder. En hoe moeten ze dan binnen zijn? Acht uur? Ja, half acht, dacht ik. Nee, ik weet niet. Ja, een avondklok. Ja, ik goed, ik wetenschappers... De avondklok. Ik heb gelijk zei gelachen. zijn Holland, hè? Ja, wetenschappers van uh, IJsland zijn naar Nederland gekomen... en die zijn dus echt aan het... Uh, en een to toeren door Nederland. Dat ze het hier ook willen? Dat ze het hier ook willen. Oh, oké. Okay. Wij, wij roepen het de hele tijd. Want het drank moet van de kaart af. Nou dat, dat... nou, dat is ook zo. Dat gaat gebeuren, jongens. Ja. Uh, dus... ik, in nieuw zeeland in Auckland, is uh, een filiaal van een sportketen een ASICS. Ik heb geen idee wat dat is, dus geen reclame. Nee. Uh, is een flinke verlegenheid gebracht. Want het blijkt dus dat, uh, uh, zaterdagnacht zaterdag nacht hebben ze uh, uh, onverlaten. Die hebben gezorgd dat de porno te zien was op grote tv-schermen. Nee. Die boven de ingang van de winkel hingen. En toen personeelsleden op zondagochtend rond 10 uur bij de winkel kwamen. Toen kwamen ze er pas achter. En toen konden ze er pas een einde aan maken. Nou, de Japanse bedrijf is enorm in verlegenheid gebracht. En uh, ja, ze zeggen ook dat het waren verwerpelijke beelden. En wij maken ons een, <laughs> echt heel, als diepgaande buiging en excuses. Oh, maar ja, het bedrijf heeft het ook gelijk laten weten... om de beveiliging van de software en het intranet goed tegen het licht te laten houden. Om te voorkomen dat zoiets opnieuw gebeurt. Ja. Maar ja, volgens de New Zealand Herald reageerden sommige mensen geschokt... maar een heleboel bleef ook staan om uitgebreid... naar de gaten spoor naar te kijken. Blijkbaar was er een cameraatje naar buiten gericht... Ah. Denk van ja, oh, oh, Oh, en staal. die, ja, de ja. scènes van de porno... en die mensen dan kijken worden bij elkaar gecombineerd... Ja, en die worden die weer op internet geplaatst. Even... Ja. ja, die worden straks weer op internet geplaatst. En dus ja, ja, ja. Van, dan kan je aan je vrouw moeten uitleggen... van wat heb je daar staan doen dan de hele tijd? Ja. Je zei dat je nog een klusje had thuis. Ja, we worden gewoon aan het windowshopping aan ja. doen. Een ja. beetje ja, even lijstjes kijken. Nou goed, straks uh, na tien natuurlijk hebben we nog Goedemorgen Zandvoort. Ja, gezellig. En ik uh, ben benieuwd wat voor onderwerpen ze hebben. Dat zal ze even afwachten natuurlijk. Ja Um. Goed, zullen we maar even een plaatje doen nog? Ja, doe maar. Ja, dat is wel, uh, wel geinig. Laatste doe plaatje. maar een beter plaatje. O, een beter plaatje, ja. Goed, dit was Toepakleef. Tot volgende week. Tot volgende week. Weer. Fijn dat u op aanstaan. Ik spreek u later. Hoi.